Damsman is enigszins een zonderling. Een man met een uh, gebruiksaanwijzing. Uh, maar door kinderen? En je moet het wel kennen. Oh ja, en je moet het grif kennen. En hij heeft er de tijd voor. Maar u krijgt hem nooit zo ver. Ze zeggen wel eens dat wij friezen kappig zijn. Maar dan kennen ze Damsman niet. <lacht> en een stoomloos vrekest. Voor u is dat dat grif net. Om dezelfde reden net als dit meneer Beert daar van is. Waar woont u? Uh, in Jestermar.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 En het lukt me niet altijd om ze op te lossen. Maar zie, dan verheug ik me maar weer op de volgende. Hm. Houdt hij ook van keneelbescuitjes? Lekker. Ja. Ja, zie, die vind ik er nou ook zo lekker in. En ik neem er wel eens stiekem twee zelfs. Ja. <lacht> neem er ook maar twee.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 Want zei, toen ik uw brief kreeg... was ik eerst nog bang dat u ze aan die Van der Melmen en Ipma zou laten zien. Geen sprake wel. Ja, dan is het goed. Want dat vind ik... Dat vind ik nou echte onderklubbers. Ziet je dit keer verdienen? Zo bij, hier, dan valt je verplast net met Give you